Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff stelt de vrijheid van onderwijs ter discussie. Hij doet dat naar aanleiding van de problemen... rond het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de AIVD is die school in de greep van salafistische bestuurders. In een brief aan de VVD-leden over de koers van de partij... schrijft Dijkhoff dat er ingegrepen moet worden... als er salafistische scholen worden opgericht... met een beroep op die vrijheid van onderwijs. Dijkhoff stelt zich daarmee op tegenover coalitiegenoten CDA en ChristenUnie. Die partijen staan pal voor de vrijheid van onderwijs, het artikel 23 van de Grondwet. Op basis van dat artikel worden ook scholen met bijzonder onderwijs, net als openbare scholen, door de overheid gefinancierd. De politie in Frankrijk is vandaag extra alert bij de wekelijkse betogingen van de gele hesjes. Alleen al in Parijs zijn vier keer zoveel politiemensen paraat als anders. Er worden veel meer betogers verwacht... en dat komt deels door de nasleep van de brand in de Notre-Dame. Veel Fransen zijn er kwaad over dat er na die brand... binnen korte tijd honderden miljoenen euro's werden ingezameld... voor het herstel van de kathedraal. Terwijl er na maanden van protest nog steeds niets wordt gedaan... voor Fransen die het moeilijk hebben. In het centrum van Amsterdam is opnieuw een handgemaat gevonden. Rond half acht vanochtend werd bij de politie gemeld dat er in de spuistraat een verdacht voorwerp was gevonden vlakbij een parkeergarage. De omgeving van de vindplaats is afgezet. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek en zal de handgemaat onschadelijk maken. Twee weken geleden ontplofte in de spuistraat een explosief in een club waar vaak beroemdheden komen. En gisteren werd er ook een handgemaat gevonden in de Tsar-Peterbuurt in Amsterdam. Het weer, het paasweekend is zonnig, warm en droog. Het wordt s middags 19 graden op de Wadden, tot 25 plaatselijk in het zuiden. Het waait een zwak tot matige wind uit de oost tot noordoost langs de westkust vanmiddag soms wat koeler door wind van zee. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En dat was hartstikke stil, want we beginnen met het tweede uur vanuit de studio... en niet vanuit Hotel Hoogland, want we zijn hier weer heen gespeerd. Roy, wat gaan we allemaal doen in het tweede uur? In het tweede uur gaan we heel veel verschillende dingen doen. We beginnen met de paasboodschap door pastor Bart Putter. Uh, welkom, Dank je. die al aan tafel zit. Daarna hebben we het laatste nieuws van het bedrijventerrein Noord... en dat wordt verzorgd door Hans Hogendorn. <tie> En daarna krijgen we het start van het autosportseizoen van het cyclie Zandvoort met de paasraces van Erik Weijers. En ik heb begrepen, er komt geen spannend nieuws. <lacht> <lacht> nou, misschien even, ik ga er niet over beginnen. Pastor Putter, een zeer goedemorgen. Goedemorgen. Uh, met, met de kerst was u er ook. Ja. En toen hadden we het over de kerstboodschap en nu gaan we het hebben over de paasboodschap. Uh, Afgelopen zondag heeft u er al het een en ander verteld in de kerk... Hè, dat u het hartstikke druk hebt met allerlei uh, vieringen... omdat de Pasen toch wel de hele week bezig is. Ja, ja, uh, ja, ja, van ja, geboorte inderdaad. naar dood en ja. wederopstanding. Ja, ja, ja. Uh, ja, Komt is... dat te snel? Of is, is dat... Nou, dat is, ja, dat is ook een goede vraag. Ja. Ja, dus ik, ik zei daar toen inderdaad iets over... dat we natuurlijk uh, ja, kerst en, uh, uh, of pinksteren... Uh, het zijn allemaal feesten die bekend zijn... waarbij we misschien soms ons ook afvragen... Uh, of iedereen nog weet wat het, uh, wat het betekent, wat het inhoudt. Maar je merkt aan het paasfeest dat dat wel het feest is... wat in de kerk uh, ja, een enorme nadruk krijgt. Omdat we daar natuurlijk een hele week uh, mee bezig zijn... Uh, en ik noemde daar inderdaad uh, afgelopen zondag in, in onze kerkleven op... dat er bijna iedere dag wel een viering is uh, in het kader van uh, uh, Pasen. Maar het bekendst natuurlijk voor de gewone kerkganger, zal ik maar zeggen... is die zondag dat het al begint met Palmzondag. Hè, dat was afgelopen zondag. En dan de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag, de Stille Zaterdag... en dan de Eerste Paasdag en dan soms ook nog een Tweede Paasdag. Dus dan ben je al even bezig. Mm -hmm. En wat jij net zegt... Ja, maar... ja. Ik vroeg me dat vanmorgen zelf ook even af, want uh, nou, gisteren natuurlijk uh, mocht ik twee keer uh, voorgaan in een kruisweg hier in uh, Zandvoort uh, gisterochtend. Dat is dan ook meteen een beetje de paasviering voor de senioren en dan smiddags naar de hout. En nu ben ik alweer aan het denken, of beter gezegd moet ik weer denken wat ik vanavond over de is ga zeggen. En dan vieren we dat weer groots met een uh, uitgebreide liturgie en paaskazen en vuur en mooie zang. En dat is natuurlijk wel heel iets anders dan die ja, ingetogen sfeer, zal ik maar zeggen, van de Goede Vrijdag. De Goede Vrijdag, ja. Ja, en dat gaat dan best wel snel eigenlijk, ja. En de, de, de paasgedachte daarbij, voor u? Ja, dat is natuurlijk een hele dubbele. Dat heb ik uh, deze dagen, dit jaar ook wat vaker gezegd in de kerken. Uh, enerzijds. Op Palmzondag is dat heel duidelijk. Dan zijn we blij. We vieren dat mensen Jezus hebben binnengehaald met palmtakken. En aan de andere kant weten dat diezelfde stad hem een paar dagen later ter dood zal veroordelen. Um, en we hebben dat natuurlijk Witte Donderdag. is dan ook een feest. Hè? Witte Donderdag, wit komt gewoon omdat de liturgische kleur dan wit is. Dat is de heel simpele betekenis daarvan. En dan praten we over het laatste avondmaal. Ja, en dan vieren wij dus dat laatste avondmaal inderdaad. Um, dat is een feest, maar we weten, het loopt uit weer op die, ja, die gang naar de Hof van Olijven. En Jezus in, in doodsnood en, en uitkijkend naar zijn lijden. En Goede Vrijdag, noemen we goed. Maar het is natuurlijk eigenlijk... Uh, ja, niet zo goed, kan nee, ik is maar, is maar niet zeggen. Nee, het is niet zo goed. als is dus, ja. dus dat blijft altijd van mijn vraag. Waarom is dat nou goed? Nou ja, goed, daar kan ik in de preek natuurlijk wat meer over zeggen. Dat Christus gestorven voor onze zonde en noem maar op. Mm -hmm. Maar dan kom je ook een beetje bij mijn paasgedachte. Dat ik zeg, ja. ja dus het is inderdaad dat, dat lijden van Christus. Bijbels, kunnen we dan zeggen. Hij is voor ons gestorven. Paulus houdt ons dat voor. En dat is dan vaak wat moeilijker te begrijpen. Um, maar bijvoorbeeld bij zo'n kruisweg. Hè? Jezus wordt ook geholpen door mensen. Hè? Simon van Sirene, en Veronica, en Maria en Johannes die bij hem blijft. Um, en wij mogen dan denk ik als, ja, laat ik maar zeggen, eenvoudige mensen... Um, weten dat uh, ja, wij niet de enige zijn die lijden, die het soms moeilijk hebben. En dat ook Jezus, als Zoon zelf, dat ook heeft doorgemaakt. En dat er ook een oproep in zit om echt voor anderen te zijn. Voor anderen te zorgen, hen bij te staan wanneer ze het moeilijk hebben, op wat voor wijze dan ook. Ja, en die vrijzijn natuurlijk... Als, wat we als christenen heel typisch hebben. Dat, dat, dat die hoopvolle gedachten... Ja, uiteindelijk worden de dood overwonnen... wordt het kwaad overwonnen... uiteindelijk mogen we blijven hopen. En, uh, dat is denk ik toch wel iets wat heel eigen is... aan ons uh, christenen. En dat wil ik niet uh, kapen. En, uh, veel mensen zijn natuurlijk hoopvol. Uh, maar het is natuurlijk wel heel mooi om te zien in deze dagen... bijvoorbeeld met zo'n drama in Parijs... met de Notre-Dame... Um, ja, dat daar toch ook meteen weer hoop is... en inmiddels wel een miljard euro bij elkaar gebracht, uh, geloof ik. Dus dat is dan wel weer heel bijzonder. Maar um, ja, er is hoop, weet je wel. We gaan toch wel weer door. Dat we Even niet een week of een jaar weer de pakken neerzitten. Ja. En ook Jezus heeft ons dat voorbeeld bij uitstek gegeven. Met zijn eigen vrijzenis, waarmee hij zelfs de dood heeft overwonnen. Dus dat is dan toch wel een beetje ja, de kern van de paasgedachte... waar natuurlijk nog heel veel over te zeggen is, Ben. Nou, nou de, de, de, de, de kernboodschap is dat er hoop is. Mm -hmm. ja. Ja. En het is inderdaad uh, van de kruisweg naar de, de, de, de verrijzenis. Dat ja. is dus de hoop naar boven mm -hmm. toe. Mm -hmm. uh, wat mij opvalt, dat zijn van die pieken in de, in de katholieke kerk. En dat zal bij een andere kerk niet, niet minder zijn. Nee. Bij Kerstmis zit het vol, ja. bij uh, Paas zit het vol. Uh, stoort u dat? Uh, nee, nee. Ja, kijk, natuurlijk, je zou, je zou de mensen graag iedere zondag zien. Misschien um, zo nee, de, de, de, de tijd waar we het over hebben. Uh, Aarde staat op het punt ja, om, uh, ja, ja, nou, ja, om gesloten is, te worden. En, ja. en dan ineens, boom. Nee, ja, maar dat, zijn inderdaad de, de, dat is inderdaad dat je je wel eens afvraagt. En dat je denkt, ja, als de mensen vaker zouden komen... dan zouden we al dit soort vragen en problemen natuurlijk ook niet hebben. Mm -hmm. Maar goed, stoort het me. Ja, het is ook wel weer iets van alle tijden en zeker van de laatste decennia... En uh, ja, natuurlijk verwachten we eigenlijk meer van onze katholieken... en ook, denk ik, van onze protestantse gelovigen. Maar als ze er zijn met kerst en met Pasen... dan vind ik dat ook altijd wel weer heel fijn. Dat geeft uh, om hoop. Om ze dan toch weer een keer te zien en ze ook iets mee te kunnen geven. En ja, dan zie je dat men toch ook wel iets zoekt... en nog iets meer nodig heeft dan alleen maar uh, de gang naar de meubelboulevard... of naar het strand hier in Zandvoort. Dat is de tweede paasdag. Maar nou ja, maar, het, het, het zit helemaal vol met, met toeristen. En ja. toeristen komen ook naar de kerk. Mm -hmm. Zeker. Zullen we nog een Duits voorwoord? Dat zou ik goed kunnen doen natuurlijk. Ik heb, ik heb 2,5 jaar in Duitsland gestudeerd, dus dat zou ah. geen probleem zijn. Maar um, ja, ik, er zijn meestal een aantal Duitsers, ja. En die doen dan vaak hun best om je een klein beetje het Nederlands aan te spreken. Dus ik heb het idee mm -hmm. dat ze ook ongeveer wel kunnen volgen, wat wij dan zeggen. Um, ja, en het is ook wel weer anders dan vroeger. Hè? Dat we nog een sporthal moesten afhuren voor een Duitse mis bijvoorbeeld. Um, ja, dat, dat is nu ook niet meer nodig. Laten we er ook eerlijk in zijn. Maar het is wel mooi om altijd een paar van dat soort gezinnen dan ook te zien. Ja. Dus scheiden achterin. Maar fijn dat ze erbij zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb uh, een stukje van The Passion gezien. Mm -hmm. uh, heeft u ook gekeken? Uh, nee, dit, uh, dit jaar niet. Nee, nee. Maar ik hoor er... Uh... Hele positieve geluiden over. Ja, maar um, omdat we het over hoop hebben... en het zullen van de kerk... Um, het leeglopen van de kerk... Zeg maar hoe, van welke kant je het bekijkt... dan zie je zo'n passion... en dan gaat ja. half Nederland op z'n kop. Ja, ja maar dat, dat is natuurlijk een beetje diezelfde dynamiek... die je, die je in Frankrijk ziet rondom de, de, de Notre-Dame. En dat, dat zo'n passion... of ja. zo'n zo tragedie in Parijs... Ja, dat raakt ons dan toch. En dan zie je toch dat het... Uh, ja, dat we in ons hart toch allemaal nog wel of de meesten van ons, toch nog wel iets hebben met het christelijk geloof... met onze eigen achtergrond waar we misschien vandaan komen... met misschien ja, iets van, van waarden. Normen en waarden probeer ik altijd een beetje te vermijden. Maar goed, dat, dat toch nog wel herkennen. Daar misschien ook nog een beetje naar verlangen. En dan dit toch als teken zien van, ja, als bakens daarvan. Ja, Zo'n grote kathedraal in Parijs, maar ook zoiets als de Passion... wat dat heel nadrukkelijk weer oproept. Wat inderdaad best wel iets bijzonders is. Omdat lang niet iedereen die daar meedoet en meespeelt... denk ik, zo gelovig is als... Uh, als de gemiddelde kennis. Nee, ja. Ik heb vaak het gevoel dat uh, mensen zoeken gewoon uh, naar een verbondenheid. Yeah. En, en dat wordt steeds meer in grote evenementen. En andere. Anders komen er yeah. mensen niet meer. Ze dus zoeken die verbondenheid niet in iets kleins. Dat is heel groot. Het is op de televisie, mm. sterren, iedereen zingt. En dus daar komen heel veel mensen op Maar yeah. die hebben wel dan die, die, die, dat gevoel van een mooie sfeer. Uh, wat je ook nu begint te zien in Amsterdam... is de kerst- of de nieuwjaarsviering op de Dam. Wordt ook steeds groter. Mm -hmm. Heel veel mm -hmm. mensen daar met hun champagne en drankjes... Ja. buiten ja. dingen gaan drinken en nieuwjaar met elkaar ja. gaan vieren. Um, maar het is, het is allemaal gebonden aan de vorm van een entertainment... een evenement. Ja. Is dat een, een omslag ja. van eenzaamheid? Ik mensen voelen zich eenzaam en komen bij zo'n groot evenement samen. Zoals de Passion, zoals de nieuwjaarsborrel... Uh, ik heb soms dat gevoel, als, je geen, als er geen entertainmentfactor bij zit, als er niet een feestmoment in zit, nee, ja, dan komen ja, mensen ja, niet. Ja, dan komen ja, niet ja. op zondag gewoon naar de kerk. Nee. Maar als het geen feestdag is. Ja, en, maar als je dan zo'n ja. zo zo petje hebt, dan uh, zit daar ook, ook geloof in. Mensen komen maar Ja, ook, dat, uh, dat is toch die andere laag die er nog onder zit. Hè? Dus ik denk wat je gelijk hebt. Uh, hè? Dat je, ja, mensen zoeken natuurlijk toch gemeenschap, willen graag samen zijn. En laten we eerlijk zijn, veel mensen vinden dat uh, buiten de kerk, om het maar zo te zeggen. Maar een nieuwjaarsborrel, nieuwjaarsreceptie... is toch nog iets anders, denk ik, dan zo'n zo passion. Weet je? Dat kruist daar toch wel heel centraal. En ineens dat bijbelverhaal weer. Dat is enerzijds, denk ik, de behoefte aan gemeenschap. Het samen zijn. Ja, misschien ook een beetje de eenzaamheid waar mensen thuis mee zitten. En daar dan toch iets meer in vinden. Maar er zit toch wel die, die christelijke boodschap onder, denk ik. Ik denk dat dat... De ene van want anders komen mensen daar natuurlijk ook niet op af. Je hoeft niet alleen voor het samen zijn als het boodschap helemaal niet aanspreekt. Ja. Nee, niet alleen voor de muziek. Ja, dan nou ben je na een tijdje ook weer weg. Maar je, je ziet het, uh, het is eigenlijk begonnen als een, een, een proefballon jaren geleden. En het is nu ja? een mega spektakel nou, geworden. Ja. Het is eigenlijk een beetje de modernisering van de kerk. Ja, nou dit is inderdaad een bijzondere, ik denk, ja, als ik me niet vergis, is de EO daar ooit mee begonnen, denk ik. Hè? En, nog steeds. Nog steeds al de, ja. de grote trekker. Uh, dat is natuurlijk een heel mooi initiatief geweest. En uh, nee, wat je zegt, dat is ja, misschien wel de manier om naar buiten te treden, ook als kerk. Maar het is ja. een beetje de ouderwetse katholieke processie met een nieuw jasje. Dat ja, was nou, ook ja, zo'n moment dat iedereen op straat kwam ja. en naar buiten en uh, de, nee, de kerk ja, uit in uh, plaats van... In. Nee, inderdaad. Ja. Ja, als je hier de foto's ziet van vroeger, wat er bij deze kerk ook wel gebeurde, bij daar gaat de kerk, dan denk je... Nou, als ik dat nu al wel op straat zou zetten, zouden mensen toch een beetje vreemd opkijken. Ja. Maar dat waren inderdaad echt van die, hè, we gaan naar buiten. ja. ja, ja, ja zie je in, in, in Brabant, en tenminste als ik het dan een beetje in de omgeving houd. Want als je verder naar, afzakt naar het zuiden zie je nog uh, riant grote processies uh, voorbij komen. Dat zie je in Nederland steeds minder natuurlijk. Limburg zie je het nog? Ja, maar ja dat is, wij, zijn natuurlijk, uh, wij, wij kunnen het nu goed vinden met onze protestantse broeders en zusters. Ja, ook in onze dorpskerk in, uh, in Zandvoort. Maar ja we, we, ja, we willen wel eens vergeten dat het in het verleden <laughs> natuurlijk anders is geweest. Wat ook betekende uh, dat je hier geen processies mocht houden. En uh, bijvoorbeeld bij, ook bij onze kerk zie je dat. Maar bij heel veel kerken hier boven de rivieren is er een, een grote tuin bij de pastorie. En die heet dan ook processietuin. Want dan werd je dus geacht daar je processietje te lopen. Want je mocht de straat niet op. Ja. Zo, was, zo is dat natuurlijk sinds, ja. Nou ja, laten we zeggen, 1600 geweest. Uh, dus die traditie is er bij ons een beetje uit. Aan de andere kant, uh, rond Sacramentsdag, wat zal het zijn, begin uh, juni... Uh, is er in Amsterdam wel weer... sinds een aantal jaren... een grote processie over de grachten. En in Laren... dat is de enige processie boven de rivieren... die inderdaad ook tijdens de reformatie mm -hmm. doorgegaan is. Uh, ja, en dat zijn dan toch wel meerdere duizenden mensen... die meelopen of langs de kant staan... of daarbij betrokken zijn. Ja. Um, en dat spreekt ook <kuggen> mensen aan... die niet iedere zondag in de kerk zitten. Die, nee. die zich wel daarvoor inzetten. Dat ja. zijn natuurlijk ook ja. Ja, echt van die manifestaties van... nou ja, dat we er nog zijn als kerk. Dat we ertoe doen, dat we een boodschap hebben... En, ja, maar goed, dat zijn inderdaad de bijzondere gelegenheden. Ja. ja. Goed, nou, uh, we hebben het over de Paasgedachten gehad. We hebben het over de week en uw drukte gehad in deze uh, week. Maar we wensen u een zalig Paas alvast. Dank je. Ja, uh, jullie ook. Ook aan de luisteraars natuurlijk. Mooie dagen. Mooie dagen. Goed lukken met dit mooie weer hier in ja, Zandvoort. Maar, zeker weten. En ook een zalig Paas. Ja? Dank u wel. Ja. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Dank ja, u wel. Zeker. Oké. Okay.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 En daar zijn we weer naar het prachtige formidabele van de Dat was een uh, passende einde naar de paasboodschap van uh, de pastoor. Formidabel. Uh, we gaan nu beginnen met het volgende onderwerp, het laatste nieuws over het bedrijventerrein, uh, bedrijventerrein Noord. En hier aan tafel zit Hans Hoogendoorn en die gaat voor ons alles vertellen wat er de afgelopen tijd is gebeurd uh, wat er gaat gebeuren. En dat ga ik me veel plezier doen. En ik hoop oprecht dat er ook uh, nogal wat raadsleden vandaag luisteren. Want we hebben een aantal zaken die naar ongevoelig de komende weken, maanden... erg veel aandacht uh, gaan vragen. Er... Uh... Dat komt er nogal vlot uit. Ja. En jij wil ook heel graag dat allerlei raadsleden luisteren. Nou weten wij uit zeer betrouwbare bron dat een aantal raadsleden luisteren naar dit programma. Kijk eens. Omdat er zoals dit onderwerp nogal wat oren te luisteren liggen. Want er gebeurt nogal wat. Er is ook een heleboel gebeurd. Wat mij een beetje verbaast is, ik zie niet zoveel voortgang. Of is dat achter de schermen? Nou, dat, dat heb je aardig geanalyseerd. Uh, dat is het probleem ook. Ik ben heel blij dat ik vandaag hier mag zijn... namens onze ondernemersvereniging. Want wij op bestuur maken ons ernstige zorgen. Ik zal je vertellen waarom. Ja. We zitten, zoals jullie weten, in Noord... met meer dan 70 ondernemers die bij ons aangesloten zijn. Af en toe vraag ik me wel eens af... beseft de gemeenteraad wel wat daar zit... aan productiebedrijven, aan garagebedrijven, aan transportbedrijven. Ik bedoel, ik, van de week hadden wij een vergadering... En toen uh, hoorde ik dat men vanuit Haarlem nu gaat onderzoeken hoe het staat met de niet-toeristische bedrijven in Zalvoort. Dus ik heb toen die Haarlemse medewerkers gevraagd, uh, weet u dan wel wat daar uh, ongeveer zit in Noord? Ja, dat wisten we allemaal niet. Ik zei, nou, dan nodig u van harte uit om met ons bestuur daar eens de Noord te komen, kunt u mm -hmm. zien wat daar aan ondernemers zitten. Het ligt er natuurlijk niet om, als er 73 ondernemers zitten. Hè, en als u dan hoort dat uh, in Zalvoort het toerisme buitengewoon belangrijk. Maar dat de werkgelegenheid... voor ongeveer... 5, tussen de 25 en 50 bepaald wordt door het toerisme. Maar we vergeten dat er nog 50 over is. Ja. En daar hoor ik weinig of niks over. Mag ik dan... En, terug naar het begin? Want je bent hier een paar keer geweest. Ja. En met hetzelfde enthousiasme als je hier nu weer zit. In die uh, voorliggende periode is die vereniging opgericht. Klopt. Toen is er ook met politiek gesproken. Dat klopt. En, en dat is... En, er is, er, ook, er is ook vanuit uh, de ambtelijke uh, bezetting is er, is er contact met jullie geweest. Is dat vervallen? Nee, dat ga ik jullie vertellen. <lacht> ik moet je vertellen, ik ben al nou vier jaar, mag ik daar ja, als, ja. als onafhankelijke man, daar rondkijken en rondlopen. En we hebben het over vier jaar al. En dat is wel lekker, ja, exact. Dus wij hebben die, hoe hebben we die afgelopen vier jaar ingevuld? We hebben met elkaar, samen met de gemeente, op een uitstekende manier gezorgd dat er eindelijk is een mooi nieuw bestemmingsklamp komt voor Noord ter vervanging van vijf, zes ouderen. Fantastisch. Dus dat hebben we afgetimmerd, uh, anderhalf jaar geleden. En toen zijn we gaan zeggen: en nu? He, want we hebben nu bestemmingsplannen. We hebben nu een nieuw terrein wat daar beschikbaar is. We hebben een corodex die gaat verdwijnen. We hebben uh, afspraken gemaakt. Ja. Een beginsel om de Curie-driehoek, als dat kan, waar 28 ondernemers zitten, om dat, uh, om dat te veranderen, een metamorfose ja. te ondergaan. Of de ondernemers gaan naar het nieuwe terrein en ter vervanging. Uh, moet er gebeuren, wat er gebeuren op te hmm. verlaten terrein. Ja. Die afspraken hebben we gemaakt. En inmiddels zitten we al vijf, zes maanden... zitten 70 ondernemers te wachten... A, of dat gebeuren rond de curie driehoek doorgaat. Maar bovendien, die andere ondernemers... die niet op de curie zitten... die willen wel graag een stuk terrein op nieuw nieuwe terrein. Dat kan niet, omdat dat in beginsel is toegezegd... aan de 28 ondernemers die toe zouden gaan. Met andere woorden... En ik zit niet te dramatiseren. Maar er zitten 70 ondernemers te wachten. Gemeente, wat gaan we doen? Maar hoe Want we kon... kunnen nu niet investeren. We kunnen niks ja, doen. Dus hoe, mensen... hoe, en... hoe komt het dan dat het... het loopt, het loopt, het loopt. Enthousiasme, enthousiasme, alom. Punt. Nou, dat zal ik en en het worden wat stil. de reden is. Laat ik maar een keer hardop zeggen. Want we hadden een uitstekende voortgang. En er waren ideeën. Om op het terrein van de korendex. Wat eigendom is van de Kei, De woningbouwvereniging van de Kei, Om ja, dat samen met een ontwikkelaar eventueel, een potentiële ontwikkelaar... van de Kuredriehoek, om dan wat moois te doen... in de sfeer van woningbouw. De gemeenteraad heeft dan in het beginsel ook gezegd... dat zou eigenlijk hartstikke mooi zijn. En als je die tekeningen ziet die daar liggen... Hè, eventueel, hoe het Noord kan veranderen... Het zou fantastisch zijn. Maar wat gebeurt er? Laat we een keer hardop zeggen. Die KEI is nou niet de meeste uh, meest, uh, meest organisatie... die vooruit loopt met plannen. Sterker nog, wij hebben sterk als vereniging de indruk dat de KEI Zalvoort wat dat betreft al wil verlaten. Dat is bekend. Dat blijkt inderdaad, dat blijkt te zijn. Dus de gemeente is met de KEI al maanden aan het onderhandelen... van wat gaan we doen. Ik heb begrepen nu dat nog deze maand daar uitsluitsloof komt. Dat daar in ieder geval de eerstverantwoordelijke verantwoordelijke met de gemeenteraad over gaat praten. En mensen, dat is zo belangrijk. Want als dat niet gebeurt, dan zitten die 70 ondernemers bij ons... die zitten maar te wachten. Nou, dat kun je ze in mijn geval niet aan. Dus wij verwachten de komende weken daar duidelijkheid over. En wat ons betreft, op dit moment nog het liefst, dat het juridriehoek door kan gaan. He, dat die ondernemers die daar naartoe willen, dat zijn een fors aantal, dat die de kans krijgen op het nieuwe terrein. En als dat door wat voor reden dan ook niet kan, dat we dan nieuw beleid met elkaar nadenken, wat gaan we dan wel doen? Dat is één. De, ja? De, de, de, ja, ik kom even wat Nou, ik kijk ook, maar da da daar, hebben wij, daar hebben we wij, wij hebben redelijke tijd... Okay, uh, op één terug te komen. En, uh, jij zegt net, ik hoop dat de raadsleden luisteren. Ja. Verwacht jij dat raadsleden hier nu druk achterop gaan zetten? Ja. Namens, denk, de, namens jullie vereniging? Dat is een goede vraag. Ik Want denk dan, dan vraag ik ook gelijk... heb je al bij hun aangesingeld voor luistervrienden? Weet je wat het probleem is, Ben... En zo gaat dat natuurlijk. Als je in onderhandeling bent eh, met bijvoorbeeld de KEI. Dat gaat over geld. En dan moet de gemeenteraad moet beslissen. Eh, willen wij daar geld voor? Ja, dat doe je niet publiekelijk. Ik begrijp best maar dat in beslotenheid al... dat moet gebeuren. Sure. Maar tegelijkertijd hey. vraag ik wel aan dezelfde raad. Mensen, we zijn al maanden, onze mensen zitten al maanden te wachten. Die duidelijkheid is nu echt absoluut nodig. Maar is het dan nou, en dat besef is er wel. Is het dan niet zaak van de desbetreffende uh, club ambtenaren met wethouder... om zo snel mogelijk zaken te doen met de KEI. Want we weten allemaal dat de KEI het koop staat. Ja, maar dat gebeurt allemaal. Hè? Dat is allemaal gebeurd. Ze zijn okay. nu in de eindfase. Daarom zeg ik, de komende weken... moet er lopen. Deze maand okay. zou er, naar mijn uh, informatie, uitsluit komen. Prachtig. Dat was dat één. Dat is één. En nou twee. En dat <laughs> zit mij ook uh, uh, redelijk uh, hoog. Kijk, we hebben de afgelopen maanden... van alles kunnen horen over... Uh, de, de, het neerzetten van de Formule 1 races. Wij als organisatie, als vereniging, fantastisch verzand worden. Uitstraling verzand wordt. En de gemeenteraad heeft zelfs in alle wijsheid ook nog 4 miljoen beschikbaar gesteld. om de toegankelijkheid van Zandvoort uh, te bevorderen. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, op zich prima. Maar, maar, als ik je nou vertel. en dat heb ik dan nou de afgelopen jaren gehoord ook van de ondernemers. die roepen al jaren. Ontsluit Noord nou een beetje voor ons. Zorg nou dat er een extra toegangsweg komt. De Herman heimansweg De Herman heimansweg Om maar wat te noemen. Ik heb gevraagd aan... We zitten tegenwoordig vanaf 1 januari in een structureel raad met alle ondernemersverenigingen. Geef mij de onderliggende discussie die geweest is over die Heimansweg. Want neem van mij aan, het zijn niet alleen de ondernemers... die reikhalsend uitkijken dat, die, dat Noord makkelijker wordt... We hebben het aan de ondernemers gevraagd als de gebroeders paap ken je. Ja. He, je kent Van der veld. Dat zijn, dat zijn toch geen kleine jongens. Ja, maar die rijden maar nu maar al over de tweede spoorwomen door de kostverlorenstraat. Ja, dat nee, is de bedoeling. Al die ondernemers wilden die bereikbaarheid, als je dat beseft, dat ze daar allemaal zitten, bevorderen. Wij horen daar niks over. Nog steeds niks. Maar we horen wel dat er op dit moment 4 miljoen beschikbaar gesteld wordt voor die toegankelijkheid. Dus ik, een een, een, een, een kleine, kleine correctie Jans. De toegankelijkheid is 500.000 euro. Dat is voor de, voor de extra weg. Ja, dat weet, ik, dat weet ik. Dus niet 4 miljoen, maar nee, 500.000 euro. Maar de bereik, ook voor de bereikbaarheid is het antwoord. En je hoeft helemaal geen waarzegger te zijn om ongeveer te weten wat er met dat geld gaat gebeuren. Ja. Maar dat stel je hier nou voor. Nee, het gaat om die toegangsweg. Want daar hebben we het al eerder over gehad. Exact. Die toegangsweg is niet alleen voor die ondernemers cruciaal. En dat hebben we afgelopen week. Voor alle ondernemersverenigingen gehoord... dat zou voor Zandvoort fantastisch zijn. Die Zandvoortlaan, dat je het dorp kan meiden, erin en eruit. Maar dat geldt niet alleen voor de ondernemers. Dat geldt ook voor de bewoners. Als je van de bewoners hoort. We vergeten wel eens dat, dat bijna half Zandvoort woont in Zandvoort. Ja, ja. Ik heb er zelf in precies plezier ja. altijd gewoond. En dan zeg ik. Mensen, gemeenteraad. Denk daar ook eens aan. Dat toerisme is buitengewoon belangrijk voor Zandvoort. Wat denken ze aan die andere 50, 60 procent? He, burgers. Die dan vragen van, ja, als wij met de trein moeten, moeten we met de auto op wijze van spreken van Noord, moeten we onze hoofdwerkers onze neerzetten bij het station. Waarom die nadenken over zo'n zeg? Waarom dat niet uh, bespreekbaar maken? En dan denk ik, gemeenteraad, daar zou, het zou niet misstaan om daar ook eens wat bijzonder aan te gaan. Om, om daar heel even van verder te gaan. Jij weet net zo goed als ik dat er een plan is getekend en het ligt bij de wethouder Berendsen. Dat weet ik. Dus... Maar ik heb gevraagd, omdat wij. Ik wil met alle ondernemersverenigingen erover praten. Geef mij nou de onderliggende Stukken. discussies die ja. geweest zijn in de gemeenteraad, in de commissie. Oh, oh. En dan zullen wij onze argumenten geven. Waarom wij en voor de ondernemers en voor de burgers in het Noord. dat een optie vinden waar we bloedserieus naar moeten kijken. Nu hebben we de kans. En ik hoop dat die beweging nu ook komt de komende maanden. Want als we het nu niet doen, dan, dan, dan, dan, dan, dan kun je het wel vergeten. Het ja, is wel een, een, een langslepend verhaal, die Herman hem, hem weg. Dan, dan borrelt dat weer eens op en dan ja. hoor je er weer twee jaar niks over. Want het loopt natuurlijk al, al jaren zo. En toevallig over dat plannetje wat getekend is, het plan wat getekend is... dat ligt nu bij, uh, bij de wethouders. Dus een uitgelezen kans om het nu te doen. Ja, Kunnen nou, daar, uh, ga je daar als vereniging nog, nog, nog pushen? Nou, duizend procent. Ik heb het van de week in ons tweede structurele overleg met ondernemers... Aan de ondernemersvereniging gevraagd, alle ondernemersvereniging. Wanneer we het over de, de, de overkoepelende uh, ja, belangwaart in Zandvoort? Ja, per 1 januari zijn alle ondernemers uh, die verenigd zijn uh, in Zandvoort... die zitten in dat overleg. Het is geen vrijblijf. Iedereen die er zit heeft een achterban. Mm -hmm. En we betalen ook netjes voor uh, het werk wat we daar doen. Dus we hoeven, niks geen genadebrood... maar we kunnen nu als gezamenlijke ondernemers in Zandvoort gaan optreden. Daar heb ik het aangekaart. Ik heb gezegd, mensen, daar komen wij mee als Vereniging Verantwoord. En dat zal in ieder geval over twee weken, dat is een vervolgoverleg... na zo'n overleg met de gezamenlijke ondernemers... hebben we een overleg met de verantwoordelijke wethouder. Dat is in ieder geval Ellen Vrij. Daar gaan we mee praten, daar zal ik het neerleggen. Maar wij kunnen er pas echt goed over discussiëren. Als ik weet wat in de tijd de reden is geweest om het niet te doen. Wie lag dat dwars? Was dat door het duigebied? Was dat door uh, misschien een Nederlandse Spoorwegen? Ik wil het wel graag horen. Nou, het gaat door twee stukken heen. Uh, dat zijn de, de Kostseloorn uh, uh, vrije tijdpark van het Bunkerpark. Exact. En een stukje van de golfmaan, denk ik. Exact, maar als en dat dus... zijn de spelers. Nou, dan moeten we met elkaar toch in goed overleg... met geven en nemen, moeten we toch wat moois kunnen doen... voor de Zandertse bevolking. En voor de bevolking en voor de ondernemers. En als we dat met elkaar heel serieus willen discussiëren... We, hoeven, we zeggen niet dat we gelijk hebben. Maar ik wil wel graag op een rijtje hebben... waarom we zoiets niet doen. Ja. Nou, dat is, dat is helder. Ik bedoel... Uh, ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Ja, nee, uiteraard. maar, nee, maar dat, dat, dat irriteert mij dan af en toe. Ja, dat, misschien volgens als al bestuurder... Als, ik, als er wat gebeurt, hè, of het nou een nieuwjaarsreceptie is... dan hoor ik alleen maar... ook in speeches die er zijn... dan gaat het over het Badhuisplein... en het gaat over het vervoersplein. Ja, Jezus... We zitten hier met 17.000 Zandvoorters... waarvan de helft uh, weinig of niks met de toeristen maken. Mogen miste, we daar misschien ook eens wat over horen? Je, je miste de, de, de, de verbinding naar de ondernemers... die minder zo niets met toerisme te maken hebben. Exact. Ja. Dat is maar, juist. Niet, maar niet alleen de ondernemers, maar ook de bewoners. Maar ook de bewoners. Nou, de, de... Het grootste gedeelte van de Zandvoorters woont in Noord, dat is bekend. Exact. Ja. En als je nou ziet, hè, dan kom ik weer op dat eerste punt terecht. Als inderdaad die innovatie van het gebied... wat voor ogen staat bij de gemeenteraad. Als die handjes en voetjes krijgt, moet jij eens kijken wat een wijk dat kan worden. Ja. En in het begin is de gemeente ook bereid daar geld in te steken. Maar er moet dat wel een keer druk op komen, want anders zitten we volgend jaar aan deze tijd nog te praten. Wij zijn weer bijgepraat en wij verbazen ons ook dat het een tijdje stil is geweest. En we hopen dat jij die trommel nu weer uh, in gang gezet hebt. Want het moet gewoon een keer gebeuren in de het Maar zou, het zou CFM niet misstaan omdat om dat af en toe zelf ook eens te, Ach, een beetje te, te roepen. Dit soort discussies. Ja, we, gaan, we gaan binnenkort eens een wethouder uitnodigen... die hier huh? wat meer over kan vertellen. Exact. Ja, we willen even tegenwoordig onze vereniging. We ja, hebben zelf gesprek een tijdje teruggehaald. gehad. Er is niets veranderd dat dit niet meer. <hè? laughs> Hans, bedankt voor de komst. En we spreken elkaar zeer zeker als er wat besloten is. Graag. Dank heel dankjewel. graag. En weet dat het leeft bij ons. Het leeft. Bedankt. bedankt. bedankt. We well, are sometimes zonnige dag. En natuurlijk is het dan op het circuit... ook prachtig en zonnig. En op de duintoppen zal ongetwijfeld al heel wat mensen zitten. Bij ons zit Erik Weijers. Racedirecteur van het circuit Zandvoort. Uh, is dat druk in de duinen? Nou, dat valt wel mee, denk ik. Uh, de paasraces zijn weliswaar weer de, de opening van het, van het race seizoen. Dat wilde uh, ik ook nog vragen. Is dat nou specifiek de opening? Want ja, nou, wordt er wordt nou, ook is al Nee, uh, Klopt. Maar, uh, zeg maar alle kampioenschappen, uh, de nationale kampioenschappen, gaan nu zo'n nee, beetje van start. Uh, dat is wel op amateurniveau uh, En dat uh, betekent dat het een hartstikke leuk race is. Maar dat betekent niet dat er massa's publiek op afkomen. Dus er zullen ongetwijfeld mensen in de duinen zitten om dat te aanschouwen. Maar het is vooral voor de liefhebber zelf, de amateurracer die, uh, die dit weekend zijn eerste rondjes rijdt. En dus vandaag uh, zijn dat race Morgen zijn dat weer andere racepasses En maandag hebben we een uh, vier uur uh, race voor toerwagens. En uh, dus drie dagen wordt er volop uh, geraced op het subbi. Heel lang geleden had je de paasraces. En er was één dag echt racen. Ja, dat klopt. Maar dat, dat, dat wijst dat af en toe. Het hangt natuurlijk ook af van wat je programma is. Ja, ja. We hebben wel eens met Pasen of met Pinksteren... maar met Pasen in de jaren zeventig... ik was daar zelf niet bij, maar toen was het met Pasen... een race van het via Formule 3 Europees kampioenschap. Die won Jan Lammers toen. Ja, dan krijg je zo'n paasrace. Je krijgt dan een hele andere dimensie natuurlijk dan... Wat we nu doen. Ja. En misschien is er over volgend jaar of over twee jaar... Eh, komt er weer een groot internationaal ja. kampioenschap met Pasen naar Zandvoort. En dan zal het evenement ook een heel andere body weer krijgen. een dus is een beetje, uh... beetje programmaafhankelijk. Ja, het is programmaafhankelijk. Ja, ja. Dus eigenlijk dit jaar doen we een wat rustige start. Maar uh, dat uh, geeft ons wat meer tijd om ons ook goed te voorbereiden... op, uh, op de klapper van 18 op alles wat uh, weer gaat komen de komende maand. Ja, want het, uh, het, het seizoen begint. En er uh, stond alweer een mooie foto in de krant over uh, Max Stappendagen. Ja... Um, het is ooit begonnen als, als, ja, als promotie voor uh, Max Verstappen. Nu is het helemaal uitgegroeid tot een, een soort wereldsevenement. Ja, ja nee, dat klopt. Het, het is ooit begonnen. Wij kennen natuurlijk de familie Verstappen al uh, nou, vanuit het verleden natuurlijk ja. we al een jaar lang goede relaties mee onderhouden. En toen inderdaad Max uh, naar de Formule 1 ging, toen hebben we tegen elkaar gezegd... Nou, we moeten zorgen dat er gewoon ieder jaar een Vendag is in uh, Zandvoort. He, want uh, anders dan ja, niet iedereen kan naar, uh, naar Spa of naar Oostenrijk gaan om daar uh, Maxi's in te rijden. Dus ja. dat, die, dat, in ieder geval dat ze hem ook in Nederland kunnen zien. Nou, dat eerste jaar hebben we dat uh, eigenlijk met z'n tweeën <tus> gedaan. He, dus het management van uh, Van Verstappen en, en wij als circuitie Zandvoort. En, uh, en dat was toen meteen een groot succes. En toen, uh, dat jaar daarna zijn Red Bull en Jumbo Supermarkten... en de werkgever Maxi's en zijn sponsor... Die zijn daarbij aan boord gestapt en zijn het met z'n vieren gaan doen. En ja, dat is in vier jaar tijd uitgegroeid tot ons grootste evenement. En een evenement wat ook, ja, ook in het buitenland heel veel aandacht krijgt. Want het is uniek dat een coureur uh, zo'n fan-evenement Waar inmiddels ook gewoon heel veel entertainment omheen is en waar ook... Geven een internationale race bij verreden worden. Ja, want vorig jaar vertelde je dat we een speciaal een, een, een race-event... in de Max Stappendagen wilden, omdat ze dat zo'n mooi dag vonden. Ja, klopt. Ja. Eh, we hebben bijvoorbeeld het, voor de tweede keer nu... het, het wereldkampioenschap Tourwagens komt, komt er rijden het via WTCR. Uh, ja. En die willen op dat, dat evenement ja. Dat is absoluut een trekker. Het is natuurlijk wel echt hardcore racen. Uh, maar het zijn de beste Tourwagencoureurs ter wereld die, uh, die daarop afkomen. En die, uh, ja, die drie prachtige races gaan rijden. En, uh, ja, en die willen alleen maar op dit evenement komen... omdat het zoveel publiciteit en de, geeft en de, dat het zoveel sfeer heeft. De exposure en de sfeer is natuurlijk ook belangrijk ja. voor, uh, voor deze... er moet ook reclame gemaakt worden. Ja, absoluut. absoluut. Je ja. bent natuurlijk ontzettend al druk met, met dat programma... voor, uh, voor de Max Stappendagen. Uh, daar gaan we het zeker nog een keer over hebben. De rest van het seizoen, uh, want als het seizoen dan begint... dan komt er een hele reeks met, uh, ja, met, met, dan, met events. Ja, uh, dan gaan we inderdaad uh, van de ene naar de andere holen, ja. dat zeggen we. Uh, en natuurlijk ben je al veel aan het voorbereiden aan de voorkant. Ook uh, voor evenementen die later in het jaar plaatsvinden. Uh, uh, nou ja, uh, de Historic Grand Prix uh, zijn we nu al volop mee bezig om dat te plannen en te regelen. Maar inderdaad, als zo eenmaal zo'n seizoen gaat lopen... Dan, uh, ja, dan ga je echt van evenement naar evenement mm -hmm. voor je het weet is het ook weer op en dan Vanaf, we zitten daar weer eens even doen. <laughs> Nee, Maar ook, dat. ook daar zijn. Je bent altijd heel ver vooruit aan het, aan het werk. Uh, je gaat niet een raceprogramma uh, een half jaar van tevoren samenstellen. Dat uh, gaat veel meer tijd overheen. Je hebt ook al uh, verteld. Ik moet wachten tot er een, het, de, de, bijvoorbeeld de grote races zoals Formule 1 zijn dagen uh, neergeteld. Ja. Dan kan, kunnen wij pas gaan invullen. Ja, dat klopt ook. Nou, niet is het dus het een soort dat wij dat kunnen invullen. Ja, YouTube? niet zo, ja, dat wij dat kunnen invullen. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, internationale races die, die willen juist, omdat ze bijvoorbeeld ook met tv-contracten zitten. willen ze dus niet op zondagen rijden dat de Formule 1 in Europa ook race. Ja. Dat ze dan hun ja. tv-exposure niet kunnen, kunnen krijgen. Dus vaak is, zijn het die partijen die wachten. En wij kijken er ook wel naar als wij grote publieksevenementen organiseren. Want ja, we weten ook dat uh, op het moment dat uh, uh, wij een, een evenement willen genoeg en ik noem maar een voorbeeld tijdens de Grand Prix van Monaco op zondag... wat natuurlijk een heel goed bekeken race is op tv... en ja, dan weten we ook dat er minder mensen naar het circuit zullen gaan komen. Dus daar houden we dan ook wel een beetje rekening mee. Uh, maar gelukkig heb je dat alleen met de races in Europa... want als mm. ze natuurlijk gewoon naar, het, uh, naar Azië gaan of naar, uh, naar Zuid-Amerika... Amerika, dan heb je daar al minder, speelt het al minder. Je hebt één jaarlijks conflict en dat is Italië. Ja, klopt. Ja, de Historic Grand Prix. Dat, en dat, dat komt omdat we met de Historic Grand Prix er zitten. We ook echt vast aan dat laatste week augustus... eerste week september. Want dat heeft dan wel weer met uh, internationale racekalender voor al die historische klassen te maken. Daar hebben we natuurlijk ook een vaste plek op verworven op die kalender. Uh, en helaas heb je dan altijd... maar moeten we kiezen uit twee kwaden. Uh, of uh, een, uh, een clash met uh, de Formule 1 Spa of Monza... Nou, En we weten allemaal dat naar Spaans natuurlijk heel veel mensen ja. uit Nederland gaan. Ja. Dus nou, laten we dan maar op het weekend van Monza gaan zitten. Kiezen voor kiezen. gaat kiezen het ons minder. Ja. Ja. Maar ja, goed, dat, uh, dat weten we. Maar uh, de historische Rampier is dan wel ook wel weer een dusdanig speciaal evenement... dat heel veel liefhebbers aantrekt. Uh, dat we er misschien niet eens zo heel veel last van hebben. Is die historische Rampier echt uh, een, een, een, een internationaal topstuk? Ja, ja zeker. Uh, we zijn het enige evenement uh, in de wereld... Uh, dat alle officiële door de VIA, dus de Wereld Autosportbond... uitgeschreven historische kampioenschappen op één evenement heeft rijden. Dat is een, een race voor historische Formule 1-auto's... voor oude sportcars, zeg maar normaal auto's... Uh, voor uh, Formule Juniors, dat is zeg maar de voorloper van de Formule 3... en ook de Formule, uh, Formule 3 Historic Cup. En dat is een nieuwe klasse die vorig jaar... Uh, is uitgeschreven voor familie van begin jaren 70 tot, tot begin jaren 80 En uh, die race wordt maar één keer per jaar gereden. En dat is op Zandvoort. Ja, dat is, dat is en daar hebben wij een, ja. een exclusief contract... met de FIA voor afgesloten... dat wij dat hier uh, in Zandvoort de komende jaren mogen organiseren. Dus het is wel ook een stuk erkenning van, van het belang ook... Ja. Uh, van, uh, van, van die bond, die uh, internationale bond... dat wij ja, toch wel een heel historisch... waardevol circuit voor ze zijn. Ja. En uh, waar ze dat graag willen laten rijden. Nou ja, uiteraard komt de historische Grand Prix Parade komt ook weer te sprake. Dat ja. is uh, inmiddels uitgegroeid <laughs> tot een uh, zaterdagavond... waar het dorp helemaal vol zit. Ja. Ja. Uh, die hoort ja. er wel helemaal bij nu. Jazeker, ja, dat is uh, voor Zandvoort denk ik een van de topavonden. Uh, uh, er zijn natuurlijk wel meer mooie evenementen... maar dit, uh, deze staat wel ja. uh, hoog aangeschreven bij iedereen. En dat is ook eigenlijk spontaan uh, begonnen... met een ideetje tijdens de eerste, eerste editie... inmiddels al, al acht jaar geleden, of zeven jaar geleden en uh, ja, wat meteen omarmd werd door iedereen mm. en wat een uh, geweldig uh, evene evenement is geworden. Ik denk dat een van de grootste uh, buiten-evenementen van Zandvoort ja. aan het worden is ja. of is um, nog meer hoogtepunten. Wordt er nog Duits geredeerd? Ja zeker. Ja, uh, de ADAC GT Masters okay. op uh, 10 en 11 augustus. Uh, ja, ook een waanzinnig uh, evenement is dat met uh, heel sterk veld met, met GT's en met semi allemaal ook van Mercedes, Audi, BMW, uh, Lamborghini, Ferrari, uh, Bentley. Die komen hier ook weer knallen, weekend. Uh, en we hebben natuurlijk de Blancpain Pen GT-series in mm -hmm. juli, op 13 en 14 juli. Uh, wat ook hoog aangeschreven staat. Wat eigenlijk alle Europese kampioenschappen voor, voor GT's omvat. Dus we hebben wel weer een heel mooi internationaal programma dit jaar. Dus uh, we heel blij mee zijn. Ja, dat kun je ja. me voorstellen. Een heel zantwoord ook. Ja, ja de vooral de, de, de die buitenlandse klassen brengen natuurlijk die, heel veel ja. teams. De leden mee, die moeten ook allemaal erg slapen en die houden ervan. En dat maakt Zandvoort ook zo bijzonder voor al die raceklassen. Dat ze gewoon, als ze van Zandvoort komen, de, de, ze kunnen naar het strand op gaan. Of ze kunnen dorpen dorp in, waar Vertier is. Het is dus ook en voor, voor zo'n team is het een totale beleving. Het is allemaal een van, uh, ja, ja. Ja, ja, ja. en Natuurlijk moeten we altijd ons best doen om uh, uh, mooie klasses naar Zandvoort te halen. Maar uh, we hebben wel een streepje voor als je vergelijkt met een nou, circuit. Als leven of nou, wat ergens in, horen, ergens in het, het bos ligt. Ja, ja. wat ergens ja. ver weg ligt en waar er s'avonds niks te doen is. Nou, dat klopt. Als je in het dorp loopt, dan zie je af en toe wel eens van die uh, aantal knaap met hetzelfde jasje aan. Ja. Dat, dat zijn dan, uh, die horen bij het team. Terug naar Max Stappendaga. Uh, vorig jaar werd daar met een oog door uh, naar de, uh, de FOM, werd daar een beetje meegekeken. Ja. Uh, gaan jullie daar nou echt op, op crowdbeheersing werken? Want ik schatte iets van vorig jaar van 80.000 op, op, op zaterdag. En uh, zonder ietsje minder, maar mm -hmm. ook grote getalen. Mm -hmm. Moet je daar ernstig rekening mee houden met, met nog ja, meer? Nee, ja, nou dat hangt er vanaf hoeveel bezoekers we uiteindelijk dit jaar verwachten natuurlijk. En dat, dat kunnen we nu nog niet echt zeggen. Mm -hmm. Omdat nou ja, de actie bij Jumbo Supermarkt is net begonnen. He, dus mensen kunnen nu die foutjes gaan, uh, gaan uh, ja, bemachtigen en dan verzilveren. Uh, onze kaartverkoop die loopt. Maar ja, dat zie je ook pas in de laatste twee weken voor zo'n evenement hoeveel, hoe je gaat eindigen. Dus, uh, maar de vooruitgaande om en nabij hetzelfde te zijn als vorig jaar. Ja, dan zullen we daar ook weer uh, dus in principe dezelfde inzet doen, Maar natuurlijk wel learnings van vorig jaar meenemen. Dus van, nou, daar is het een beetje moeilijk verlopen, Daar moeten we meer aandacht aan geven. Maar dat is natuurlijk... Uh, we hebben jarenlang ervaring... met grote bezoekersstromen. En uh, je weet waar de knelpunten zitten. En ja. daar zet je extra op in. Dat klopt. Ja. Uh, uh, het eerste jaar dat we het organiseren, uh, gaf namen nou, de toegang tot de perrok... bij de tunnel. Gaf wat, uh, ja, wat congestie. Maar dat, dat, dat, dat is allemaal goed gegaan. Maar dat, als er dan paniek zou kunnen ontstaan, als we gaan ontstaan... dan zou je daar misschien problemen krijgen. Maar dat hebben we op een gegeven moment ook opgelost. Nou weet je... na 9 uur s ochtends mag er bijvoorbeeld geen voertuigen meer... door die tunnel rijden. Dat alleen... Eén buis, tunnelbuis naar binnen is en eentje naar buiten. Verscheiden stromen, hè, dat mensen elkaar niet tegenstel tegenkomen. En sindsdien loopt het ook als een trein. Ja. Hè. En dat zijn van die ja. dingen, de, de, ja, die, kom je, die kom je tegen. Eh, normaal is die perrokjes dan een beetje een afgeschoten gebied... waar niet iedereen kan komen. Maar juist het open ja. karakter van de humor is eigenlijk dat, dat iedereen daarin ja. mag. Ja, dan moet je daar uh, op uh, op ja, tuurlijk. Het is een, een heel open, open ding. Ja. En, uh, ik kan me nog wel van vroeger herinneren dat je er niet op mocht omdat dat, nee, omdat dat gesloten gedeelte was ja. gewoon. Dat was ja. alleen voor coureurs en teams. En dit is natuurlijk een heel ander uh, evenement. Ja, klopt. Echt een publieks evenement. We gaan het uh, meebeleven met uh, jou en de rest van het circuit. En met een beetje mazzel zijn wij bij de Max Stappendagen live zaterdag en zondag te luisteren. Dat is hartstikke leuk zeg. Daar wordt hard aan gewerkt. Ja. Bijzonder. En uh, bij deze heb je dan ook al een uitnodiging voor, of de zaterdag of de zondag, <laughs> ja. om even langs te komen bij ons. Nou, dan is de thuiswedstrijd. Dus ja, dat uh, ja. <laughs> maakt het alleen maar makkelijk. kom je met een scootertje, komt die voorbij. Helemaal ja, even. Erik, bedankt voor de komst. Graag gedaan. En wij spreken elkaar zeker nog. Nou, tot de volgende keer. Dankjewel. Okay, dankjewel. Tot de volgende keer. Jo, wij gaan gelijk door met de agenda, want ik zie het klokje doortikken. En Thomas die kijkt ook alweer van Denk erom. De we gaan eerst beginnen met uh, 23, tot 23 juni. En daar is nog steeds de expositie Frisse Wind met Ada Breveld en Lisbeth Milo uit het Zandvors Museum. Ja, en uh, vandaag, op 20 april, is er de kofferbakmarkt op parkeerterrein de Zuid. Die is al om 10 uur begonnen en die duurt nog tot 4 uur. Ja, en dat hoort dan bij uh, de Vintage at Sea op de parkeerplaats Zuid. En dat is vanaf 19 tot 21. Dus het gaat over de Paasdagen heen. En ja, we hebben het net al gehad over de Paasrace op Suffis Zandvoort. Vandaag tot en met 22 april. De lifestyle en cadeaumarkt is op het Badhuisplein. En dat is de 21ste en de 22ste. Dus morgen en overmorgen. Ja, dat kan ik natuurlijk niet ontbreken als het over lifestyle gaat. Nee. Dus ik ga daar morgen naartoe. En op 25 april hebben we de regenboogborrel. En dit keer niet in Grand Café XL. Maar in het Zandvoorts Museum. Waar tegelijkertijd de kick-off voor Pride on the Beach plaatsvindt. Ja, jij als voorzitter van de stichting LHBT aan zee. Um, hoe gaat het nou met, met deze uh, kick-off? Um, wat de bedoeling is, is dat uh, we ondernemers en organisaties hebben opgeroepen om hier naartoe te komen, om te luisteren wat de, de kapstokken zijn... de basisideeën voor Pride at the Beach. En dat ze dan vervolgens kunnen zeggen... hé, hey, dat is een leuke activiteit waar ik bij kan aanhaken... of ik zou deze activiteit willen uitvoeren... Uh, of ik zou op deze manier willen aansluiten aan het programma. Uh, en dat we dat doen in combinatie met de mensen die ook naar de roze borrel gaat. Dus dan wordt het een, een gezellige happening. Mogen mensen ook, ook uh, bij de stichting of bij Pride at the Beach aankloppen... van hé, hey, ik heb een leuk idee, ik zou dat graag doen? Ja, natuurlijk. Heel graag. We hopen dat mensen met ideeën komen. We hebben zelf een paar hoofdthema's voor de dagen die we gaan presenteren. Maar als mensen zeggen, ik heb een eigen idee of een ander idee... dan moeten ze graag komen. Als ze zeggen, ik weet niet hoe ik het moet uitvoeren... of hoe benader ik bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep... dan kunnen wij ze daar graag bij helpen. Oké, okay, nou dat is dan duidelijk. En dat is dus aanstaande donderdag. Dat is aanstaande donderdag. Heel gezellig in het Zandvoorts Museum. 26 april is het Koningsnacht bij Laurel en Hardy. Ja, daar kan ik natuurlijk ook niet ontbreken. En op 27 april... Ja, <laughs> hebben we de Koningsdag... Op Zandvoort met de rommelmarkt... de kinderspelen en de andere activiteiten... waar we net heel veel over gehoord hebben. 28 april extra jazzconcert... in Theater de Krocht... met het Braziliaanse bassist... New Conceizo. En dat begint om half drie... en de entree is 15 euro. Ja, en dan hebben we ook nog een belangrijke oproep. Het Rode Kruis in Zandvoort zoekt nog collectanten... in de week van 16 tot 22 juni... En daarvoor info, kunnen mensen contact opnemen met 06-155-31239. Of met, en dan ga ik het even spellen, e at En dat boy spelt u E-B-O-O-I, i apenstaartje Dat kan er netjes opgezocht worden. Wij gaan iedereen weer bedanken voor de medewerking en de samenwerking van dit programma. En we beginnen natuurlijk bij Thomas, die als een speer toe is gebrommerd. En we gaan nog afbreken zo, hè? Sorry? We moeten nog afbreken. Uh, ja, ja Dan gaan we zo nog even wat doen. Uh, Hotel Hoogland, omdat we toch een stukje daar gezeten hebben. En altijd uh, bedankt voor de gastvrijheid en de koffie. Quadraai, bedankt voor de muziek. En uh, de introductie, Gerrit wederom Vederon, bedankt voor het prachtige programma. En Roy Dongen aan de overkant, ontzettend leuk dat je er weer was. En jij ook, bedankt Ben Zonneveld. En even, even een kleine correctie. Uh, we moeten Thomas bedanken voor de <laughs> levendige muziek van de oh ja, Want uh, ja. dat goed. We hebben een stukje ja. gedaan. Ja. Ja, maar Corle, toch bedankt. Thomas, bedankt. En wij zeggen tot volgende week.